Wij gaan naar beneden naar Hassulam, de rechterkolom, de regel negentien. Dat is een zeer, zeer bijzonder iets wat wij gaan jullie leren. Een um, duidelijk een heldere zorgen wat wij hebben vanavond. En ook daarop de volgende bijzondere, bijzondere um, oort. Dus... Eerst de volledige concentratie, graag. Mahamar Bet-Nekudin. Mahamar, twee punten. Twintig. O, eh, de referentie van Ot Kuf Kaf. Honderd twintig. Punt. Rabihia wehule Dubbele punt. Rishit 21. Arabichia afkorting. Patach Rishit Khomah Ier Atashem. Sechel kol tof 22 lekoll Os Sehem. Tegelatol Omedet lat. Arabichia 21 patach opende het vers en dat is het vers waar, waarmee de dag begint van elke jood ja, het eerste wat men zegt dat, dit vers reishit chokma het begin van de chokma is hierat is de vrees van Hashem de vrees voor Hashem Zegel tof, een goed advies, zegel is eigenlijk verstand, maar zegel tof, een goed advies, 22, legolos zeggen, voor allen die dat doet doen. Hilato, om het het laat, want de wand is denkbeeldig. Hilato zijn hulde staat voor altijd, bestendig voor altijd. Punt Reshit Hochma. en nu wat zegt hij dan, Reshit Hochma het begin van de Gochma. 23, schoon. Dus voor ons is het belangrijk nu in de zoger en ook de commentaar van is om wat zo beknopt zegt de zoger zelf, om dat nu te plaatsen op de boom des levens. Ja? En om te zien waar, het, wat, waar, waar de zoger spreekt over. Schuil, hij, de zoger, vraagt. Ik zal direct dat vertalen. Mikraze a ya tsari khlomar sovhkhoma deregel e de linker kolom yerat ashem e o sod malkhut sheyi sovh 2 goghma de de rechter kolom deregel de last deregel la de 23 shoele an hay zoger fraq Mikra Zedit Vers Hayat Zedich Lomar had, must, had musten sechen Sof Chochma, et Einde van de Chochma dat is Yerat Hashem, that is the phrase des Heeren de linker column Yerat Hashem want the phrase des Heeren who sought Malchut that is Malchut Shehi sov gogma, welke malgoed is, de sov, het einde van de gogma, is de laatste traptreden. Daarom is het, ja, duidelijk, het is malgoed, en malgoed is de laatste traptreden van alles. ja, van alles verrood. Daarom moet het, wel, moest het wel gezegd worden, ja, eigenlijk, uh, sov gogma, dat het einde, het einde van de gogma is... De sprays de zeer, twee, twee Om Omishiv, Elahi, amalhud, rešiid drie le hikanes, le toch madriga, madriga dagochmailuna. Hier is bijzonder iets, we zullen zo straks zien wat het allemaal is. En dat is wat mijn broeders zeggen dag in dag uit. Zonder te begrijpen wat het is. Zonder te bewust zijn zichzelf van wat, wat zij ze zeggen. En wij zullen zo weten waar het, waar het over gaat en wat, waarom is dat zo, um, dat wat hij ons zegt. Waarom is, die, um, waarom is zij dan de eerste? Om is schief en hij antwoordt. De zorg in de zogar bij monden van Rabihia Elagija mal goed, maar zij de malchut Rechit is de eerste regel drie. om binnen te komen le toch hem adrega binnen de trap, de van de hoge chogma. Dus zij is de eerste bij de ingang naar de hoge chogma. Zij is belendend uh, uh, aan de gogma, aan de hoge Chogma. En om in de hoge gogma binnen te komen, dan is zij is ernaast. Dus zij is eronder. Deze malgo we kunnen natuurlijk dat al raden wat is wat betekent dat, maar het komt wel. De regel drie nadelpunt: wezeh katuvo vier pathuli sharei cedek Dainu sharei sharei yamalchut vijf shenikret cedek zeher sharlasem. En dat is wat in de psalm staat, geschreven. 4. Bittu patchuli tzedek, Hashem zegt, Opent voor mij de poorten van rechtvaardigheid. De heino dat wil zeggen, sharei ja Dat wil zeggen, de poorten van de malchut. 5. Shenikret tzedek, welke malchut heet tzedek? Malchut is tzedek is the rechtvaardigheid. Therefore, he is tzedek, and ze he is tzadik. We've also learned he is tzedek the the -an pin and they is Malchut is Malchut is tzedek. Ze la Hashem, that is the port, Hashem, for Hashem that is the Malchut is the port, for Hashem Hashem is the serpent, -an and Malchut is the is the port for the punt. En dat is bijzonder voor ons, want bijzonder voor ons relevant, want nu te kijken hoe dat zit, op welke manier kunnen wij onze poorten on openmaken, etc. op welke manier werkt het. 5. Another punt. Wat daar? Im lo se sikanes bashaar azee, lo i zeifen leolam. Kij ho Elyon, venistar, Veganus Vasalo acht sharim, eilu al eilu. Vijf nade punt. Wadai, et eiter is it so dat im ze zes ikanis bashar als men niet binnenkomt in deze port, lo ikanis elam elach Elyon, dan zal men niet, dan zal men nooit tot de hoge, melk, de hoge koning binnenkomen. Binnen maar dus anders dan uh, via, de, via deze poort, zei we. want hij is de hoge. Wen is daar en is verhuld, veganoos, en verstopt. Wasalo Sharim, and maakte for maakte for hem, woorden. Eeuw al de ene boven de anderen En de uitleg. Nee, bij u de uitleg van woorden. Na de punt. Kimakshe, harei. Iratasem, tin, i, sfirata, malchut, shei, basiyun, eindsof. Welke en elf, hajalomaar, sof, chochma, Iratasem. Kijk nou wat die zegt ons. En nu gaat ons die ons uitleggen. En de bedoeling van Jehudef bij zijn uitleg is. Om wat de zoger nog een keer, wat de zoger vertelt, om te plaatsen op de boom des levens. Ja, en die verbanden te leggen op de boom des levens. Want dan weten wij, we, de hele bedoeling is van de zoger en van de Torah is om de boom des levens, eh, al die processen die in de Torah staan, ver, eh, eh, en ook de, om die processen te... Mm, ...de krachten, etc., die weer te geven op de boom des levens... ...op dat wij, die de zogers de Torah leren, dat wij de, die Torah kunnen beklimmen... ...die boom des, des levens kunnen beklimmen en ons verbinden met Hashem. Ja, dat is de strekking van de Torah. Waarvoor is de Torah te ge gegeven? Om op die manier de wegen van Hashem te leren. En brengen jezelf in overeenstemming... Naar eigenschappen. Dat is het enige wat uh, we kunnen doen in deze wereld. Welke mens uh, deugt? Geen mens. Geen enkel mens deugt. Ik bedoel, in de zin van uh, hij moet metapathisch te zijn. Het enige wat daarom ook Jozef had gezegd: wie, waarom noem je, noem je mij goed, goede? Ik ben niet goed, alleen de Hashem is goed. Ja of niet? Als Joshua de God zou zijn, waarom zou hij dan zeggen dat je dat niet goed was? Nee, waarom had Joshua ook gezegd? Alleen Hashem, alleen uh, mijn vader is, is goed. Wat betekent dat? Elke mens ooit die, hier op aarde geweest was en tot de marti kon, is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Wat is dan het verschil? Wat kan het de mens? Wat is dan het verschil tussen de ene en de ander? Wat, wat is de mens? Wat moet de mens doen? De mens is alleen uh, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Doordat, dat, dat, dat, als dat met andere woorden, een zwaarte een zwaart, doos. Allemaal zonder uitzondering. Onthoud dat erg goed als je dat. Als je dat probeert de waarheid te, te aan te houden, en te, dan zal je geen fouten maken in al je beoordelingen van anderen of zo. Geen mens is goed, maar dat betekent niet dat elk mens is, is slecht. De wens om te ontvangen voor zichzelf is niet slecht, dat is de bouwstof van de mens, van de, van de schepping wat de mens is, dan wat aan de mens is gegeven. Elke mens is, geen mens is goed. Goed is alleen iets wat intrinsiek goed is. Licht is goed. Waarom? Goed betekent dat het uh, tof, betekent dat het alleen maar licht dat bestaat op zichzelf. Uit uh, uh, bestanden uit bestanden. Terwijl de mens heeft het licht van de mens, is het bestaande uit niets. Duidelijk. Dus, het kan niet goed zijn. Het kan, het breken niet slecht, maar het kan niet goed zijn. Dus, wat is de taak van de mens alleen? Wat is de mens, wat überhaupt de mens is? De mens is een wijze die moet zichzelf in overeenstemming brengen met dat Licht, licht is het goede. Dus in overeenstemming brengen met dat licht, dat is alles wat wij kunnen bereiken hier op aarde. Niets anders. Ja, dus alleen dat, alleen dat, dat is de mens. Dus daar is iemand die zich meer in overeenstemming gebracht met het licht. En de andere is minder. Maar voor de rest is het allemaal de, zwaar, de zwaarte Heelijke mens. Geen heilige is anders. Goed opletten. We zijn allemaal product van de tweede simpsum, dus probeer niet te denken dat er is daar ergens nog iets is dat misschien daar haal ik het wel vandaan. Alleen jij en jouw verhouding met het licht. Jij moet je brengen, jezelf in overeenstemming met Hashem. niets anders. Dat is de mens. Goed? Dat het beeld van de mens hebben. De juiste, het juiste beeld van de mens in het, in het algemene aspect. Dan kan je geen fouten maken daarna. Niet, onders, niet onderschatten de mens moet je. En niet overschatten. Beide dingen moet je niet doen. Niet onderschatten en niet overschatten. De mens niet overschatten. Overschatten of hoe zoiets, begrijp je dus niet die dingen, dan zal het geweldig zijn, dan zal je ook in zakelijk, in elke aangelegenheid dan zal je dan uh, in de instelling hebben van de ware realiteit dan niemand zal je dan iets kunnen verkopen voor wat het niet is, niet is. Niet zal, niemand zal je dan iets vertellen of iets uh, kunnen uh, jou doen wat wat, waardoor jij dan in, laten zeggen, zeggen nadelig, waardoor eh, nadeel zal oplopen. Nadeel in de zin van, als je goed ogen opent, doet met, deze, met, met dat beeld wat ik jullie schenk, wat, wat ik jullie schets, dat beeld wat de mens is, als je steeds voor ogen houdt, herhaal jezelf en ook bij, bij elke bedoeling, laten wat je doet, in onderhandelingen, in wat dan ook, dat je dat beeld goed inprent in jezelf, dan zal het geweldig met je gaan. En nu gaan we verder. Wel meer. Nog een keer. Let op, het is bijzonder belangrijk wat we nu leren. Want het is, uh, want de Yerat want het de frase van Hashem, de frase des Heeren dat is de regel spherata Sfera Malchut. Dat is de Sfera Malchut. Shigibasov, Shigibas, Shigibasium, einso, Shigibasium, en uh, er is Sfera Welke Malchut is aan het einde van de tien Sferot? Ja, de Malchut, sorry. De, de Malchut is toch aan het einde van de teen, van de tien Sferot beneden. Einde naar nou, onderste einde, dus onderaan. We kennen, indien het zo is, we kennen daarom, beter te zeggen, we en daarom elf. ayalomar had hij moeten zeggen, het vers had moeten zeggen, of Het einde van de gokma, dus einde van het jinsherod, dat is jeratashem, dat is malgoed, goed, dat is de vrees, vrees des heer ik denk hoe geweldig het is, dat de malgoed heet vrees des Heeren. Om binnen te komen in het heilige. daar moet het vrees eerst zijn, die malchut dat is onderaan de, de eerste poort van de malgoed, dat moet wel vrees des Heeren zijn. Wilmer, waarom vrees? Waarom, moet het, waarom, waarom is de onderste, ik wil jullie vragen, waarom is de onderste, waarom de malgoed, die onderaan de geestelijke, Um, Ladder zich bevindt, waarom heet zij irat Hashem? Waarom heet zij de phrase van Hashem? Phrase, waarom is het on the run Malchut, waarom Malchut heet phrase? Phrase, waarom moeten we phraseen? Waar is het phrase? Daar, waar de kort is, waar de en dat is dan de malchut. Op wie was de beperking de, de, de beperking tzimtzum? Alleen op de malchut, ja, niet? Alleen de malchut werd beperkt dat zij mocht het licht, hoge licht niet ontvangen. En hoge licht dat is de schepper. Dat hij mocht het niet zij mocht het niet ontvangen het hoge licht. Dat betekent, daarom is het heet, ze ook vrees. Nee, omdat... Uh, nee, vrees Omdat vrees betekent overal vrees betekent dat het din is. Vrees is din. DIN is, dat is, din, is, wat wij zeggen dat in onze taal, in de taal van de Kabbalah. Het is din of gvorod. hetzelfde, het is van dezelfde. Maar vrees betekent, betekent dat er vrees betekent dat er. Het kort is, dat er vrees is waarvoor. Vrees, dat de klipoten, de buitenstanders, die gaan het aanzuigen daaraan. Vrees voor het aanzuigen. Want daar, waar de malgoed is, malgoed staat onderaan de geestelijke lader, dus van het geestelijke. En onder de malgoed is de plaats van de klipoten, reine krachten, etc cetera. Dus Daarom is het de vrees daar dat die adik, zij kunnen het aanzuigen. En er staat hier Hashem, hier adik hierat hier Hierat Hashem, dat is de vrees de van Hashem. Vrees ja. van Hashem is mal goed. Niet vrees voor. Hierat Hashem, als ik gezegd had gezegd vrees voor, nee. Vrees van Hashem, dus de vrees van Hashem is mal goed. Mal goed, we gaan verder. Wel meer... Dus het had moeten anders zijn, dat hij had moeten zeggen, dat dit aan het einde, einde van de, van de gogma, van de wijsheid is, de vreesdesheren. Wel meer, twaalf, lemalka ila'a, de ihi, ila'a, wetamir, wetganis, wichule. Wel meer, en hij zegt, voor de hoge koning, de Iji Allah, want zij is, dus is naast, zij, zij is de eerste, hij zegt het niet hier al die woorden, maar zij is dus de, de eerste ten, op, ten opzichte van de hoge koning. Dus belendende, de eerste ten opzichte van de hoge koning, we zullen zo zien wat het is. De jihie. Dat want zij is de, ho de, uh, de hoge en die is de hoog en verborgen en verhuld, verhuld en verborgen We hè? Dertien, na de dubbele punt. En ze mashaal, elahu anim shal Hij zegt, dat is niet dat is niet een uh, voorbeeld uh, of een Um, parabel, sefde. maar het is al uh, het antwoord daarop al. Niem betekent dat wat bedoeld wordt al. 14. Zo zie Ki bihio mal kaila a vitamir veganis. 15. We let visa beiklaad. Lefichah, abit, zestin, sha'arim, rabim, eilin al-eilin, asher Bis gulatam, zeifintin, asa' af sha' lehit karef, lefanafit barach en je goed oplet, bij de saint, de eikle. Kibihatom, balke want angezin, de hoge koning, hij is hoog, witamir, en verborgen, veganis, en verhuld. Vijftien. Ve let mache shavat visa, dus de hoge chokma. Ve let mache shavat visa, beiklal, en geen gedachte kan hem uh, begrepen, pakken, letterlijk, grepen. Lefichach, daarom. Dus is de hoche dat is de hochma van de moche stiema. Dat is Darum, daarom, abit, sharim, rabim, makte, Hey, Zestin de reichel zestien, sharim, rabim, feile, porten, elin, elin, de ene, boven, de andere. Asher gulatam dat daardoor, door middel daarvan, Dankzij die poorten 17, Asa, Aef, Sharoud, werd de mogelijkheid gemaakt, let op, karef, lefanaf, het barach, om zich eh, in nabijheid te komen tot de gezegende, tot voor de gezegende, voor het aangezicht van, het gezegende, van de gezegende dus de, gogma, de hoge gogma zelf is verborgen en verhuld, en daar niet te grepen is, ja. dus niet, de, de mens kan het niet grepen, zoals we hebben geleerd van de mogestimo, verborgen gogma van de arighambiel, maar die maakte dus allerlei vele poorten dat, de, dat men wel zich zou kunnen, zou kunnen verheffen en in nabijheid te brengen tot Hashem. Zeventien. Wehoesot, achttien, hakatuwe, padhulishare tzedek. En dat is het geheim van het vers, padhulishare tzedek, opent voor mij de poorten van de rechtvaardigheid. En dat is malgoed. De poorten van de malgoed. De, dat is het alles, dat is wat, als we dan stegen op, altijd moeten we kijken, als een mens steigt op, altijd komen we tot wie? Tot de malgoed, ja, tot het niveau van het malgoed, dan gaan we naar het niveau van de zeerampin. Goed altijd opletten waar we het over hebben. Spreken we van kilim, of spreken we, dat is belangrijk, of spreken we van niveaus, van bevatting. Als we spreken van niveaus van bevaarting. Goed opletten. Is het altijd van beneden naar boven. Dus als we spreken van, niveau, van niveaus van bevaarting. Dan gaan we eerst naar, naar het niveau van malgoed. Ja, het laagste. Het laatste trap treden. Dan gaan we naar het niveau van de... Zo etc. Op die manier gaan we naar boven. Maar als wij spreken van de kilim. Dan spreken we altijd van de kilim. Dat eerst komt het licht altijd naar de ketter. Ja, en dan gaat die afdalen naar de chogma. Dus wanneer waar, waar, we spreken dus van de kilim. Dan spreken we dat het licht komt eerst in de, van boven naar beneden. Ja en van niveaus, van het bevaard, de bevatting altijd van beneden naar boven. Dus altijd moeten wij dan, in onze bevatting altijd komen, als wij elke dienst verhoudt, altijd moet, moeten we eerst komen tot de poorten van de malgoed. En, dus, en dat zijn de poorten, die heten poorten van de tzedek. Zeer diep is dat, de poorten van rechtvaardigheid alleen van wanneer men de waarheid onder ogen wil zien dan komt men wel tot de poorten van de malchut en dan neigitim shegema sharim sha sashem benatan efsharut 20 latzadikim sheyawole fana v'terach otam sharim neto Shehema dat, dat deze porten, de porten van de tzedek, sharei CEDECT, dat de porten van rechtvaardigen, rechtvaardigen, rechtvaardig. dat die zijn de porten, Sharit die Hashem heeft gemaakt, Venatanev Sharut en Gaf daarmee. De mogelijkheid, de regel 20, laat aan de rechtvaardigen. Zij vanaf dat die zullen binnenkomen. Nee, dat zij zullen voor hem komen. Daarachtom via deze poorten. Hoe de mens steekt op naar de schepper? Via deze poorten. Ook bij ons precies hetzelfde. In de mens. Wij hebben die poorten in onszelf. Aan de ene kant die gesloten zijn, aan de andere kant die, die, die gaan open. Zeer diep, hij zal ons erg geweldig uitleggen hoe dat werkt. Aan beide kanten, dat werkt aan de ene kant is het, die poorten die worden gesloten, gehouden, en aan de andere kant gaan ze open. Bij ons. Speciaal op die manier zijn ze gemaakt. Die gaan slu slu sluiten, die worden, die, die worden gesloten met een bepaalde zeer belangrijke doel, die worden gesloten, en die gaan wel open, om de mens te brengen tot de schepper, en of aan de mens ook te brengen, al die heerlijkheid, al die zaligheid. Dat komt door die poorten. Maar de mens moet, zich, men moet die poorten oplopen, naar de verbinding met de schepper. Eigenlijk, de schepper heeft ons erg eenvoudig gemaakt. Erg eenvoudig. Het is steeds elke beweging wat wij doen, steeds elke dag, elke verder gaan, is het ook weer nieuwe poort open, aan, aanboren, als het ware. Nieuwe poort, aankomen tot een nieuwe poort. Weer nieuwe poort gesloten is. Weer werk doen, weer de poort gaat open. Etcetera, op die manier, dan komen we weer daarin, en op die manier heeft hij ons gemaakt dat langzamerhand, stap voor stap, dat het al die aura dat boven ons is, eigenlijk, dan wij gaan die aura ervaren. Alles wat moest binnenkomen, moet binnenkomen. Of met andere woorden, wij moeten die via de poorten halen die aura naar ons toe. 21. Waar maar, hij direct vertalen dat, van komen tot komen, van komen tot de punt. Waar maar, en hij zegt, en hij zei, de ulesov, kol, traien, de zogers zegt. Abad, tara, Had, 22, Bakama, minoulin Wehule. Waar maar, en hij zogers zegt. Ullevasov koolt raaien en aan het einde van alle poorten, a wat daar had, maakte hij één poort. 22, let op, je zegt ons, bekama mene ulin met een aantal slotten daarop. We enzovoort. 22 na de koma gaan ha-sha'ara nekra malchut de malchut. En dat wil, wehainu, dat, dat wil zeggen. De poort, die heet malchut de malchut. 223. Shehi, shehu, nekuda, de dekul, hu in alayen. Dat dat is de punt van, de eindpunt van alle hoge punten. Nu denk aan welke Malchud de Malchud hij, over welke Malchud de Malchud hij spreekt. Malchud de Malchud loopt goed opletten. Malchud de Malchud was op haar plaats wanneer? Alleen in de eerste Zimtzum. Ja, in de eerste Zimtzum, Malchud de Malchud in de wat ik zeg. Was op haar plaats. Alleen op haar werd Zimtzum gemaakt. Maar in de tweede Zimtzum wat was in de tweede zinzoom? Die Malchut, die Malchut, die steeg op, stapsgewijs, naar de Attic. Ja? Naar de Attic, helemaal naar de Attic en daar is hij verborgen. Ja, in het hoofd van de Attic. Ja. En dan staat ze, oké, okay, Attic wordt niet bevat, dus het hoofd van de Attic wordt niet bevat. Maar dan in de Arihanbiën staat zij ook. Dus niet, niet de malgoed, de malgoed zelf, maar wel de... Als het op een hogere staat iets, iets gebeurt, dan moet het ook op alle andere staan. Dus ook in het hoofd van de Arigampiën, onder de gogma, kwam ook de malgoed te staan. Oké, okay, dat is niet de malgoed, de malgoed zelf, maar dat de reflectie van die malgoed, de malgoed, staat ook daar, ja, onder de gogma. Eigenlijk over die... Malchut, de Malchut spreekt die. Dat is het einde, dat is wat die zegt ons, dat de, dat de laatste, dat is dan de, aan het einde van alle poorten maakte Hashem de één één poort met, met, met vele sloten, enzovoort, so de, de regel 22 nog een keer, waar hij nog dat wil zeggen, de poort, die heet malgoede malgoede, malgoede malgoede die opgestegen was als gevolg van de tweede zinsum van naar onder de Hochma. Shehu nekuda de siuma, dat is het eindpunt de, de punt die eind met zichzelf markeert van de van alle hogere poorten Ja, we hadden ze hadden een en deze laatste poort, en hier het woordje acharon, dus het vierde woord in de regel 24, de laatste regel, moet je in plaats van jude, één na de laatste letter, wav maken. Acharon. Het vierde woord van het begin van de, van de regel. En nu goed opletten wat je ons vertelt. Waar Asha'ara zei in deze port, deze Malchut de Malchut. Uh, en deze laatste port, dat is die Malchut de Malchut. Hoe Asha'ara is schon? Let op. Dat is de eerste port. Waarom noem je dat de eerste? Omdat dat is de eerste port. De volgende pagina. Kuf, Bet, 122, de rechter, Kolom al-Sulam. Voor de Hoge gochma, ja of niet? En nu goed kijken wat u ons zegt. De malgoed, die, die steeg op naar de. Uh, malgoed, de malgoed, als gevolg van de tweede zimtsoen, steeg op naar onder de gochma. Ja, de gochma van de Arichampien, onder andere. Dan, waar staat die malgoed, de malgoed nu? Een, dus de eerste voor de hoge Gogma. De hoog, hoge Gogma, dat is de Gogma. Van de Aringen En de Malgoed is onderaan. Onder die Gogma. We hebben dat ook geleerd, hè. Dan betekent dat die dus de eerste voor de hoge Gogma. Dat is de waarom waarom de waarom staat in het vers in het vers van de. Van de eh, psalm staat geschreven dat Rishid Gochma, het begin van de Gochma, is Yeratashem, het begin van de Gochma, dus is de vrees des Heren, de vrees des Heren is Malchud, de Malchud. En zij staat nu als gevolg van het tweede simptom, onder de Gochma, dus belendend bij de Gochma, daarom is zij de eerste. Eigenlijk, zij is de eerste, de Malchud is nu de eerste, dat is de antwoord eigenlijk, het antwoord uh, waarop dus wat, wat hij dus ook kwam te rabbie hier zag dat de regel 1 na de punt klomar sheiye je le zko twei le chochmagiluna surat achara sagata sha'ar gazeh dri acharon dafka klomar 1 na de punt dat wil zeggen, She'ev Shar, dat het onmogelijk is, Liskoda Chokma om de hoge Chokma waardig te worden, de zolaat Achar na anders dan na het bevatten van deze laatste, van juist juist na het bevatten van deze laatste poort. De regel drie dat is, het bedoelt dus de, het einde van de bevatting kiela hasagat chokmai la'a hoe vir hasha al want ten behoeven van het om, ten behoeven van het bevatten van de hoge chokmai is deze laatste laatste poort is, is de eerste dus ten aanzien, beter te zeggen, ten aanzien van die hoge kochma, dus de kochma van de Arihantin, is deze port van de malchud, de Malchut die staat daar, is de eerste, duidelijk, want die staat naast, die staat die is de eerste voor die kochma. Daarom, daarom, is het onmogelijk om deze hoge kochma te Kijk, het is onmogelijk om deze hoge kochmatie te bevatten, anders dan door het doorkomen via deze malchut de malchut uh, die staat daar, belendend bij die kochma, de hoge kochma, de regel vier. Waar zo is vijf en over dat geheim is het geschreven, reshid gochma, Yerat Hashem, het begin van de, van de wijsheid, het begin van de gochma is, jirat Hashem, is vrees des Heren. Dus, men kan niet komen tot de hoge gochma, anders dan door de vrees des Heren, dat is die malchut, de malchut. Ki Yerat Hashem, ki yerat Hashem zes mechona dafka hasha ara acharon want de phrase des zheren, goed op wat je zegt ons, heet juist die laatste port, heet de freis des zheren zes na de koma schegu arišon lechokmat hachmat Hashem, velike laatste port is de eerste ten opzichte van de wijsheid van Hashem, van de gochma van Hashem. Dus de gochma, de eindelijk, die, goed, is opgestegen naar de gochma, onder de gochma, dat is ten aanzien van de gochma, van de wijsheid, wijsheid van Hashem, is dat de eerste poort. En men kan niet in die gochma, in de gochma van Hashem binnenkomen, zonder dat men hier komt, in deze, in, in, in via deze laatste poort. En dat is iets geweldigs wat wij nu gaan leren. Het is beginnetje. En nu de volgende oort is een geweldige iets... onthulling, wat hij... een goddelijke onthulling, wat die hoedhaar heeft gehad. En het eenmalig heeft hij ergens in de zoger wat hier, wat wij nu gaan leren... eenmalig heeft hij dat zo gepresenteerd. En dat is ook, tevens, het antwoord op dat... op die, wat wij hebben eerder gehad... ja, in de eerste gedeelte van de les... ...van de vraag... ...die een van, van onze studenten... ...heeft meegesteld gesteld... ...over die bestendige... massage, die, hoe, ...hoe moeten we dan... ...hoe, moet ik dan, hoe moeten we dan met de... ...buitenwereld dat omgaan... ...terwijl wij... ...hoe meer ik doe naar binnen... ...hoe meer... Uh, ...last krijg ik... ...eigenlijk van... ...de buitenwereld... ...en dat is een geweldige... Uh, valt samen, geweldig, valt samen met de volgende oot, dus dan je, heb je ook een geweldige antwoord en ik hoop dat, weet, dat ik daarmee al klaar ben dat ik ga niet meer over dat soort vragen meer, dat soort vragen meer beantwoorden, want het is je werk, ja, dat moet je zelf doen en ik ga dat ook niet inmengen, ook niet in, betekent dat ook, dat jij ziet dat het antwoord ziet al gewoon werken aan jezelf. En dan zal je dat zien. Dat het eh, werkt. Dat is belangrijk. Dat jij het zelf ervaart. Ja? En van niet herhalen dingen die eh, niet nodig zijn om te herhalen. De hele bedoeling is om te werken aan zichzelf. Aan jezelf. Zoals ik ook vertel aan jullie dat als je iemand over Kabbalah iets vertelt, hij ziet dat hij niet reageert, dan moet je niet meer zeggen. Ook met jullie ook zo, hoe meer wij verder, hoe verder wij gaan, hoe korter wordt eigenlijk bedoeld, de bedoeling is, hoe korter de, ver, de, hoe korter de uitleg, uitleg moet zijn, en hoe meer je moet jezelf werk doen aan jezelf. Ja, want ik ben alleen, maar ik geef alleen, door, en jij moet werken aan jezelf. Buitenwereld, wat we hebben gezegd, is een geweldig, geweldige eh, regio, die geweldige hulp aan onze ontwikkeling. Geweldige, en ook via binnen, van binnenkant en van buitenkant, de schepper heeft met ons de feedback. Dus, als er iets van buiten, en uh, jij niet prettig vindt, dan. Het is net. of jij iets niet prettig vindt, ook in de schepper. We kregen het in de zin van. alle vormen van. Want alles is jouw reactie. We hebben ook geleerd het, allemaal in die vijf ways. En alle andere dingen. Dus daar moet je wel. nog een keer herhalen, die dingen oefenen. Maar hier geeft hij ons, in de volgende oort, geeft hij ons iets buitengewone, eenvoudig en geniaal goddelijke uitleg, wat ook ons zal helpen, eens en voor altijd om te, we te weten hoe het een en ander functioneert en ook ons functioneren in, een, in alledaagse leven. Wij gaan naar boven, naar de regel 1, um, de nieuwe oort, Kuf Kaf Alf. Улесов, коль, Траин Ават, тара, хад, Бакама, менеулин, Бакама, патхин, Твей, Бакама, рейхалин, Эйлин, аль, эйлин, Дрейхл, эй, От кув 121. Ulisov kol koltarijen en aan het einde van alle porten. Abad tarahad, had, maakte hij een port. Bakama menuren, met vele sloten. Bakama patchen, met vele openingen. Twee, bakama heicharien, met vele zalen. Elin al eilen, De ene boven de andere. Punt. Amar. Kolman, de baie. Leimeai, le gabai. Tara, da, da, de volgende pagina. Kuf. Kaf, gimel Het is een twee Als je niet hebt bij jezelf, niet erg. De eerste regel. Jehe, kadma, a man de iul Bahai Tara, jaul Kijk wat je zegt. We hier terug, kijken terug naar de vorige pagina. De regel 2 van de Isogor. Amar, Hashem zei. Dus, kol man Bai, bij Leme Ay, Leme Ieder, let op wat hij zegt, wat Hashem zegt, kol man, ieder die wenst bij mij binnen te komen. Ieder, hier, wat hij goed oplet, ieder die wenst bij mij binnen te komen. zonder zonder ansins des persoons. Man, vrouw, Jod, Christ, wie dan ook. Uh, Amar, hij zei, man ieder, de baile me aile die wenst binnenkomen tot mij. Tara da, deze poort, is de laatste poort, deze poort, de volgende pagina, de regel 1. Je hier kad zal de eerste zijn voor mij. ונדה שם יש חוכמה. השם יש ליג חוכמה. מנדה אילבאהי תרה יאול וי כומת די זה פורט בינן די זל בינקום. ונדה אוף אוכי תרה כדמה תוילה חוכמה ירד השם איגי ודא איגי ראשי. Of hoch so ho ho is it ook hier, said he, in met dat vers, wat we leren. Tara kadma, ah, de eerste port, de reicheltwele hochmaela, ah, for de hoche hochma, is de belenden, nast, de hochma, de hoche hochma, de eerste port for de hoche hochma, ho irat Hashem, dat is, irat Hashem, de phrase des heren is het... We die hier, En dat betekent... Rashid. Dat is wat... Rashid betekent... Het uh, eerste. Of... Uh, uh, begin. Het begin. Begin van Goghman. En nu gaan we terug... En dat is... Ik zeg het jullie... Het uh, is een fenomenaal... Wat hij nu schrijft ons. Eerst gaan we dat... De vertaling... Uh, doen van uh, na de pauze de vertaling doen van de, uh, deze ood en dan gaan we stap voor stap zijn uh, uh, uitleg wat bijzonder goddelijk iets wat eenvoudig en uh, zal ons uh, geweldig uh, geweldige vooruitgang aan ons geven aan iedereen van ons en hou vast en vele gevallen van problemen of wat wij onze vragen zal deze uitleg is dekt deze uitleg. Wat wij gaan nu doen na de, deze pauze.